Renate Kok met het NOS Journaal. CDA en D66 hebben nog steeds ernstige bezwaren tegen de Brexit-noodwet van minister Blok. Die wet geeft ministers ruime bevoegdheden voor het geval de Britten de Europese Unie verlaten. Zo kan de minister een wet wijzigen of intrekken zonder goedkeuring van het parlement en zonder advies van de Raad van State. Na iedere kritiek heeft Blok al een paar wijzigingen doorgevoerd... maar die gaan onder andere CDA en D66 niet ver genoeg. De partijen willen bovendien de extra bevoegdheden beperken tot zes maanden.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 De gemeente Amsterdam wil dat taxibedrijven en dan met name Uber... ervoor gaan zorgen dat hun chauffeurs zich aan de verkeersregels houden. Directe aanleiding is de dood van een 24-jarige vrouw afgelopen weekend... na een aanrijding met een Uber-taxi. Volgens wethouder Dijksma zijn er de afgelopen tijd... te veel ongelukken gebeurd waar taxis bij betrokken waren. Ze sprak daar vandaag al over met de Europese directeur van Uber. En ook hij zegt het zeer zorgelijk te vinden... dat er in korte tijd verschillende ongelukken zijn geweest. Het bedrijf wil de uitkomsten van politieonderzoeken met de autoriteiten gaan bespreken. De Spaanse politie heeft 182 mensen opgepakt op een boerderij... waar hanengevechten werden gehouden. De inval was vlakbij de stad Murcia. Er is 300.000 euro in beslag genomen... en ook vond de politie messen en drugs. Op de boerderij vond de politie bijna 100 gevechtshanen in kooien. De man die de leiding had over de gevechten... was daar in 2011 ook al voor gearresteerd. Hij zit nu nog vast. Het weer, vanavond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen begint bewolkt met mogelijk wat motregen. Smiddags is het op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is een wakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 je denkt, wat, uh, wat is er toch gebeurd met, die, uh, met, de, met de start van dit uh, programma? Nou, dat uh, ging helemaal in het honderd. Uh, dat, uh, dat heeft iets uh, te maken met uh, overpakken uh, met uh, computers en dat soort dingen. Um, het stoom liep even gewoon letterlijk eigenlijk bijna uit mijn oren. De, die oorsboven die hadden zoiets van jouw ogen vuur. Ik zal het uh, gewoon maar eventjes zeggen wat er precies gebeurd is. Uh, maar goed, dan uh, moet de ene presentator moet het over de, uh, laten aan een ander. En dan uh, heb je dus uh, te maken met uh, verschillende uh, systemen. Ja, en dat uh, praat dan even niet uh, met elkaar makkelijk. En dan uh, krijg je dus dit soort dingen. Goed, uh, ik heb dus nu besloten om dan toch nog het laatste half uur dan mijn bek open te trekken. Dus dat, dat, dat doe ik dan maar wel. Uh, want we hebben dus uh, vandaag bij deze Alternative FM Ladies Only... 10 januari uh, praten wij vandaag. Uh, half tien uh, doe ik dan voor het eerst mijn snufferdopen. Maar ik had ook wel even nodig om dan helemaal een beetje op adem uh, te komen. Nu loopt het programma uiteindelijk uh, dan wel. Maar ja, het, uh, het, het, het, het, het, het kwaad is dan toch al geschiet. Goed, uh, het lijstje kan je terugvinden op Facebook. Moet je maar even op Alternative FM uh, de, de Nederlandse versie kijken. Er zijn twee Alternative FM's in de wereld. Wij zijn de enige uh, in Nederland en dan kun je dat lijstje wel vinden. En als je dan toch nog het idee hebt van wat heb ik dan allemaal gedraaid... nou, uh, dat ga ik dan nog, uh, nog eens een keer, um, ja, nog een keer weer, weergeven van wat, uh, wat ik uh, uh, op deze uitzending gedraaid heb. Uh, aanleiding om dit te gaan doen heeft alles te maken met de female top 2020... 3 voor 12 is ermee gekomen. En dat had ook weer een reden. Want uh, er was een, een of andere DJ. Net zoals ik. Ronald Molendijk. Die dacht uh, erg uh, een beetje uh, ja, ouderwets. Eerlijk gezegd. Valt me nog, tegen dat die, of valt me nog mee dat hij de Nashville echt niet heeft ondertekend. Maar goed. Uh, die had iets gezegd over vrouwen. Dat dat helemaal eigenlijk. Uh, ja. Dat is geen muziek. Dat dat allemaal weer uh, veel te veel uh, werk voor die, voor die dames kost. Niet mee eens, Ronald Molendijk. En als je dan, dan denkt dat je ook nog Max Verstappen bent... een aantal jaren geleden... nou dan kom je nog heel bedrogen uit. Dus het was gewoon het antwoord kon niet uitblijven. Uh, dit was eigenlijk de bedoeling om mee te starten, dit, uh, deze uitzending. Maar ik draai hem gewoon nog een keer. Want ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat hij nog een keer gewoon uh, bijkomt. En dat is Arneka met uh, Longshot. En daarachter zitten dan nog uh, bijvoorbeeld Daisy Ducro, Willemijn de Boer... Uh, Tamara Woestenburg... En natuurlijk ook nog Jedita uh, en Woord en Jolien en Linda Kreuzer. Ik uh, waarschuw maar vast, want ik zeg niks meer. You, I Feeling.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 To see. As a metaphor, yes, I could take you seriously At best, you're a symbol for the things we people fear and Evelyn En dat was het. Linda Kreuzen was dat met een opname die ze gemaakt had bij Hugo Goudswaard. On a shelf. Nou, ik denk niet dat ik deze laatste helemaal tot het eind ga draaien. Dat gaat hem niet worden. Dus wordt het een, haha, wordt het een, een fijne instrumentale. Uh, tenminste, of ik ga gewoon het... Uh, programma vol zit ik kletsen, dat kan natuurlijk ook nog. Uh, want deze dameslijst, de uh, ladies only, die zit erop. Uh, alles wat ik uh, heb uh, gemeld op Facebook vandaag... hetzij op mijn eigen profiel of op uh, de Alternative FM profiel... is gedraaid. Dus ik uh, kan niets uh, anders zeggen dat het uh, met al die horden... die tegen mij hebben gewerkt... Dat ik er toch uh, in geslaagd ben. Maar dan, ja, dan moet ik gewoon mijn kanus houden. En dan, uh, ja, dan komen ze er allemaal wel uit. Zelfs nog hier en daar een toegevoegd. Namelijk Jora. Dat is een, uh, een dame die uh, hier in de buurt woont. Mario Kreileman. Die niet zo lang geleden ook een single heeft uitgebracht. Uh, die heb je nog aan het begin van deze uitzending uh, gehoord. Volgende week dan uh, vrienden. Kunnen we in ieder geval melden dat er gewoon een compilatie-uitzending eraan uh, zit te komen... van uh, deze... Uh, niet van deze uitzending, maar van uh, Rob Akda Award. Tweede voorronde, want volgende week vrijdag... dan is het alweer de dag van de derde voorronde... van de Rob Akda Award. Editie 2018-19. En uh, ja, wij zullen dan uh, vier bands laten horen. En dan uh, zal er uh, weinig uh, verrassingen gaan uh, plaatsvinden... want dan. Uh, ...komt het gewoon uit het systeem. Uh, dat, dat sowieso. Uh, dat is volgende week. Uh, nu weer even naar de achtergrond. Kijk, ik krijg de tijd ook nog wel vol ook eerlijk gezegd. Uh, straks uh, tussen 10 en 12. De afsluiter op de donderdagavond. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5